Familieleden van de Israëlische gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden willen duidelijkheid over hoe de gegijzelden eraan toe zijn na de aanvallen. Zij is een ontmoeting met de verantwoordelijke Israëlische ministers. De emissionair premier Rutte maakt zich grote zorgen over de humanitaire situatie in Gaza. Hij zei dat in een interview met Den Haag FM. Rutte benadrukte nogmaals dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas. Maar dat ze ook in de hand hebben hoe de hulpverlening in de Gaza-strook verloopt. Volgens hem is het onacceptabel dat Israël nu weinig noodhulp toelaat. Een verkeersongeluk in Egypte heeft aan tientallen mensen het leven gekost. De Egyptische media spreken van 28 tot meer dan 40 slachtoffers en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Cairo en Alexandrië. Op beelden is te zien dat bussen en auto's zijn uitgebrand. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Borstkankerpatiënten kunnen in Nederland moeilijk aan benodigde medicijnen komen. Volgens de Borstkankervereniging Nederland zijn vijf medicijnen niet beschikbaar en zijn patiënten daar soms wanhopig naar op zoek. Volgens de vereniging hanteren oncologen strengere criteria voor nieuwe medicijnen. Volgens de patiëntenvereniging zijn de regels in andere Europese landen minder streng en daardoor gaan borstkankerpatiënten over de grens op zoek naar de medicijnen.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 We gaan naar station die zegt je verkeer.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 En bij mij hoe was bij jou de familie samenstelling? Ja, ook uh, met z'n zessen. Mijn vader en moeder dan. Mijn zuster die was uh, vijf jaar. En ik was dan uh, negen. Mijn broer Jaap was twaalf. En mijn broer Piet die was uh, vijftien. En bij jou vloer? Hij ging met z'n zeven weg. Mijn vader dan en mijn drie broers en een zuster. En ik dan.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 Nou vonden ze hier in het oude dorp Noord natuurlijk niet veel om, uh, om te laten staan, want dat was natuurlijk al voor een groot gedeelte oh. <laughs> een heleboel bouwval. Maar voor de rest ik, begrijp je niet waar ze uh, waar vandaan had, waar uh, Floor gewoond heb. Dat is het laatste huis, die keken zo uit op de op, de, op de Groot Mijneveld. Ja, een ja. Groot mijnenveld bij je ja. voor de deur, de Burenweg. Dat was, dat was toen de buitenste straat van Zandvoort, in westelijke richting. Mm -hmm. um.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 Waar moesten jullie naartoe, Klaas? Wij moesten naar Oude Pekelaar toe. En Maarten? Wij ook. Ja. En Floor? Ja, ook. Nou, in eerste instantie mocht je zelf uh, uitzoeken waar je heen wilde. Ja. Maar ja, er waren er zoveel even geweest, natuurlijk. Dat, op de VLU, overal zat het vol. En ook ook naar Heemstede, Heemstede en Lissen ja. en dergelijke. Maar ja, ja, dat, nou, dat moest je dan nou zelf doen? Uh, moest je regelen. zelf doen. Je kreeg, geloof ik, in oktober, november kreeg je dan een bericht dat je Sands moest verlaten. Dat je voor 30, 31 december weg moest zijn.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 Het hebben we dus maar verwacht. Ja, maar toen kon je ook je spullen al opbergen. Want je wist dat je inderdaad dat ja, ze moest. Ja, ja, ja, dus ja. ons huis was leeg. Maar, maar je, je, stelde het het, je stelde het toch zo lang mogelijk uit. Ja, eigenlijk ja, al ja, al. ja, ja, klopt. Uh, lieve mensen, we gaan even luisteren naar muziek. Zijn er luisteraars die uh, je graag iets over willen zeggen? Uh, hun emotie kwijt willen? U kunt bellen. 023 57 93. 30 39 3. Als u iets wilt zeggen.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 Door de sweep staat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 Paniekerug. Nee, Paniekerug. Ja. ja, dat kan ik me nog wel goed voorstellen. Mensen wisten ook niet waar ze, waar ze terecht zouden komen, natuurlijk. Nee, alleen Pekela. Ja. Alleen Pekela. En we wisten nog geen eens waar het lag. Tenminste, ik niet. Maar ja, goed, daar was ik ook nog kind voor. Nou, kind maar twaalf uh, jaar. Ja, ja maar Pekela, ja, die stond in de Groningen, Hoger Zand, het rijtje. dat rijtje. Ja. Oude, nieuwe Pekela, Dan Wildevang. Ja, dat bedoel ik. Ja, precies. Daar kwam het in terecht. toch goed opletten op school? Ja, nee, het valt je mee, hè, maar... Ja, nee, nee. Maar, maar hoe reageerden je ouders, Klaas? Nou, in paniek natuurlijk. Van uh, je huis uit. Je meubels opslaan. Uh, je weet niet waar je terechtkomt. Wij hadden dus nog een, uh, eigenlijk een baby'tje. Want uh, wij gingen in 1942 weg. Dus uh, mijn jongste broer is in 1942 geboren.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 en ja, de, de vrijheid die je daar had bij die boeren, dat was ook geweldig. Maar voor je ouders het moment van vertrek? Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Mijn vader is toen nog hier gebleven. Want ja, de, alles, de bakkerij misschien alles stond in de bakkerij nog. Dat heb je nog opgeslagen in uh, lijsten in een grote bollenschuur. En het hele huis ook. En toen is mijn oom, Arie Viannetje, die is met ons meegegaan naar uh, Pekela. Om ja, mijn moeder te ondersteunen, want het zal toch al heel zwaar geweest zijn.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 Zwemmer. Zwemmer, Zwemmer van Vrachtrij, Zwemmer. Hoogendijk. Uh, van Hoogendijk, Ninger, Keur. Uh, nou ja, dan Piet, Piet uh, ons. Bok. Pieter Bok, Piet Keur. Um, de, de, de, familie Raukens, weet ik niet of die er stonden, maar die zaten er wel, want die hadden daar een broer wonen, mevrouw Raukens. Die had er een zaak, van wow. Jansen.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 in every way, and forevermore.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 Had je ook huisdieren die mee mochten of mee moesten? Ik zou het niet weten. Ik geloof het niet, want we hadden wel een hond toe vroeger. En die is naar Van den Berg toe gegaan, de jachtopziener. Dus of dat niet mocht, ik weet het niet. Um, maar dan kom je s'nachts om half twee, één uur kom je aan vloer. Ja. Uitstappen en dan met de bus van Winschoten naar het gemeentehuis toe. Neem het nee, en, uh, hotel Dijk in gaan.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 En hoeveel? Nou, ik weet niet of dus ze wisten dat de Zandvoerders zouden komen, maar ze wisten wel dat ze mensen. Dat was door het evacuatiecomité geregeld. Ingekwartierd? Ingekwartierd kregen, ja. En, en dat en, moest. Ze moesten nou, ruimte maken of ze, zo? Ze moesten ruimte maken of ze kregen anders Duitse soldaten in huis. Ja, nou, dat is toch liever nog uh, Zandvoerders. Even Kees noemden ze dat. Evacase. In plaats van evacuees zeggen wij, zeggen ze daar aan Groningen. Even Kees. Maar ze zeiden ook, Hollanders en opvreters waren wij. Ja. Dat kregen we wel te horen. En In het begin heb je je eigen eens moeten verdedigen... Hoor, om er in te komen. Het, was toch, ja, het waren toch Groningers... en ondanks dat de mensen vaak zeggen... Groningers zijn stug... hebben wij ze ervaren als ontzettende fijne mensen. Maar die, die mensen... Ja, die hebben een eigen gezin, een eigen huisje... en opeens komt er een uh, zesman uit zandvoort binnen ja, nou lopen. Ja, Die mensen waar wij in huis kwamen... die hadden <lacht> geen kinderen. Dus die waren met z'n tweeën in een knot van een villa...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 Dus dat was, dat was het ene wat wel. Ja, de douche hadden we niet, maar die hadden we in Zandvoort ook niet. Dus die miste je ook niet. Het was met een tuiltje. Maar dat zeg ik, wij hebben helemaal zelfstandige gewoontes. Dus, uh, we hebben er geen problemen mee gehad, gelukkig. En, en Floor, hoe was het bij jou? De vraag is. Je komt bij een familie ja. aan. En in plaats van voor twee mensen koken, zoals Maarten. Moeten ze opeens voor acht mensen koken. Uh, hoe, hoe, hoe viel dat bij die mensen? Dat zou een heel goed geval zijn, die zeg maar.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 Hè, ja, je, je, je intrigeerde heel snel schijnbaar. maar ik, ik weet niet wat het is. Het, we praten na, na drie maanden praten we net zo plat als die Groningen. Ja, waar we ook Groningen mollen wonen. Op klompen? Op opklompen op, op, op klompen. Ja. Waarom waar waar waar al ja. waar waar waar die Hollandertjes? Floor, vertel. Waarom al die Hollandertjes? Ja, Hollanders. Ik weet het goed. Hollanders zijn dus. Ja. Op vrede. denk in de klas dat ik als Boudewijnkeur, Pieter ja zat ja. ervoor in, Witte de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 ik wilde machinist op de grote vaart worden en nou, dat was helemaal niks. En als ik dan naar een andere school wilde, moest ik naar Winschoten. Nou, er was geen vervoer. Dus dat was, dat was allemaal niks. Dus ik heb van ellende, heb ik dus op, de, op die Mulo gezeten. Ja. Helemaal tegen mijn zin. Dat waren de resultaten ook zwaar. Nou, hoor. Dat, bedoel maar, dat, dat was duidelijk om de port af te lezen dat ik het niet naar mijn zin had. Geen hoge cijfers? Integendeel, Pieter. Integendeel. Oh. <lacht> maar ik heb er wel een leuke tijd gehad. Dus, er zijn uh... van leuke jongens in de in de klas. <laughs> leuke meisjes ook. Ja, ja? <laughs> ja daar, want daar ben je nooit bang. Meisjes even geweest, zeg Ja. Nou, doelen ze weer op dat ik een oogje had op Louise zwemmen natuurlijk. Ja, hè, die schurk, hè? <laughs> even de laatste ook. Heerlijke met. Nog heerlijke gesproken. met. Ja, ik heb Louise nog wel eens gesproken, maar het is nooit wat geworden. Hoor. Dat is een... ja, ze woonden dus in de Duinweg, hè? Ja, de Duinweg. Oh, dat is een expeditiebedrijf van een vrachtwagen. oude zwemmen.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 Uh, Zullen we het opsporen? <laughs> of verzocht. Ja, leeft ze nog? Ik zou het echt niet weten. Nee. Anders kan Kijk ze even, even bellen. Anders kan ze even nee. bellen. Ja, anders zou ze even kunnen bellen, Louise. eens een keer precies. Ja, 9, 4, we gaan weer even naar de muziek. <laughs> Ik ben zo nieuwsgierig als wat die twee hier. Ja, we zo beetje, hey. Ach, niet nieuwsgierig, maar praten. Zijn niet nieuwsgierig om de landsmaak bij ja. Is dit uh, kleinmiddag? Nee, ben Het lijkt een beetje op Benny Koepen achter. En hier zit een nou, kleinmiddag of Benny Koepen? Nee, Benny Koepen. ik hoor een klarinet.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 er was altijd wat aan de hand, natuurlijk. In dus je achterstand toen je daar kwam? Ik denk het, ik weet het niet. Nee, wij ja, hadden achterstand daar. Ze waren wel verder al, omdat ze al in april open gingen, overgingen. En ja. wij kwamen natuurlijk in januari op school daar zo. Ze ja. waren wel verder al, omdat ze al in april open... We gaan even naar het Sorry. geluid luisteren. Ja, ja, ga verder, Maarten. En... Um...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 Ik zou het bij God niet meer weten. Maar we hebben het wel overleefd. Laten we het zo stellen. Maar ja, ja. Het was klein maar dapper. Hoe <laughs> ja. was het bij jou? Ook was een beetje hetzelfde. Ik had toch wel vriendjes. Ja? Vriendinnetjes? Ja. Nou, nee, dat had dat niet zo. Nee? We <laughs> we nou, je, ja, ik zat er ook veel bij de boeren. Ja, ja laten we wel zijn. Je ik was 11, sorry, 12 jaar maar, op dat moment. Ik zat het aan uh, jaar bij die boeren. Ook U, met die jongens dan. Hè. Ja. Het was toen wel gezellig dat het wel... Eh, jongens, een, een, gewoon een vraag. Jullie zitten daar als zandvoerters en er was een vrij grote groep zandvoeters die in oude pekelaan zaten. Kwamen jullie wel eens als zandvoeters bij elkaar? Hadden jullie een zoo's? Hadden jullie, werden, vooral jullie ouders werden er gesprekken uitgewisseld van... hebben jullie wel eens iets gehoord van zandvoert? Hoe gaat het daar? Enzo, nou ja, dat, dat wisten ze gauw genoeg hoor. Hoe dan? Want ik weet nog dat toen het ongeluk gebeurd is op de strandweg... Welk ongeluk? Dat er een, mijn van een, van een bom van een wagen afgevallen was. Dat was binnen een uur was bekend in de oude pekel hoor. Hoe kwam dat dan? Een telefoon was een Telef, in... Waarschijnlijk telefoon nog, ja. Ja, er was dan wel een telefoon hè. Tof, maar er werd oh, niet ja. zoveel van gebruik gemaakt als tegenwoordig hè. Want even bellen naar Heemstee was er niet bij bij wijze van dus spreken. Want dat was allemaal wel te kostbaar. Ja. ja. Maar de, de, wat jij net vroeg, of er een soos was of zo. Ja. Nou, er was een zaaltje in het Hotel Dijk ingaan. En dan kwamen onze vaders, al, vaders nou, nou, nou, hè, bij elkaar. Die zaten op de bel met de kaarten of de domineeën. En wij mochten zaterdags en zondags, middags waar we er ook. En, ja. Ja, of het was wandelen geblazen, zondags. Ja, uh, ja vader Moeders. Ja. Ja. Floor, vertel over dat wandelen. En de soos op zondag, wat deed u dan? Geef de microfoon. We, ja. Gingen. Ja. We gingen met de familiekeur wandelen, maar dat zijn wat in de zomerdag. Ja, ja, dat, dat was, was de niet de dichtbij, dat was in de Dat de was, de was een paar uur lopen. Was er weer paar pier. uur. Ja, het zal, ja. en het dan zal dan... een goed uur lopen geweest zijn door de korenvelden heen, bloed en bloedheet. die korenvelden waren hier, toen ik was een klein manneke en dan keek je tegen die koren op. Ja, want de koren maar was ook. nog veel hoger dan vroeger, hè? Ja. Uh, ja. Had je wat als kind ja. zijn, ze hadden net als de oorlog in Bentveld. Ja. een kraantje leek.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 in Emmen. Nee, Alteveer. Alteveer. Daar gingen we met z'n allen op een boerenkar. Dat weet ik nog wel. En wie of dat organiseerde. Of dat... Ging dat van even uh, evenkwees uit? Ik geloof het niet. Ging maar ja. Zelf uit. ja? Nou, oké. Okay, daar ben ik toch eens een keer mee geweest. <lacht> naar Alteveer om te zwemmen. En, en ik heb begrepen uit verhalen. dierentuin. Die we de... Ja, daar zijn wij wel geweest. <lacht> zou het niet weten. <lacht> <lacht> nou, ik weet niet wie dat georganiseerd had. zo. Maar op een gegeven moment gingen we een keer een dagje naar de dierentuin in Emmen. En dat was, de familie zwemmen was erbij, en, en bluizen uh, niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, wij zijn niet meer, wij mogen er niet mee, joh. Nee, waarschijnlijk niet, ik, ik, <laughs> weet, ik weet niet hoe ze dat georganiseerd hebben. Maar dat was gewoon een dagje uit, maar dat gebeurde niet vaak hoor.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 Maar, We hebben er een heel goede herinnering aan. Ja, ik snap het, maar ik kom weer even terug op die shows. Eh, op zondag was de show. Nee, ik, Allereerst elke dag. U, elke dag. Allereerst, moesten jullie er ook naar de kerk toe op zondagmorgen? Ja, Zullen jullie wel? Zullen ik mocht er ja, nee, ja, niet. Warte maar. maar, Maarten is uh, protestant, Floor die is katholiek. Ja, wij gingen natuurlijk allemaal zo naar de kerk. En ook door de week. Ook door de week. voor de school ging ik eerst naar de kerk. Elke dag? praktisch wel, ja. Ja, dat was helemaal zo. Dat was hier in Zandvoort ook. Nee. Ging je ook alle ja. dag? En, is toch wel Ja. En was dat nou anders, die kerkdienst daar, dan hier in Zandvoort? Ja, dat is wel, uh, was wel een mooie grote kerk. Ja, we zijn een mooie grote kerk. Ja, we zijn hele mooie kerk in Houtweker. We zijn ook in Zandvoort, ook heb ik hem weer. Ik denk dat die uh, een grafzerker was of zo maken. Ik heb toen het heel lang daarin over gekrapt. Oké. Okay.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 Ja, of naar de af liepen ook vaak te rennen in die, in die, in die, in die grote gang, geloof Ja, dat was een hele lange gang en dan liepen wij daarmee te spelen als dat we spelletjes deden, geloof ja, ik. Ja, ik was ook niet buiten ja. mm -hmm. Wat voor spelletjes deden jullie in die tijd? Nou, ik zou het bij niet weten. Het zal wel dammen geweest zijn of dominee. Ja, dammen of hoe heet dat spelletje? onze borden, onze borden ja, of dat soort dingen. Nou, ja. ik, ik weet nog wel, dat noemden ze, geloof ik, hokkenbazen. En dan werden er allemaal muntjes werden er op uh, in het zand ja. gestoken. Zo allemaal En dan moest je ergens achter een lijn gaan staan en dan moest je een bal gooien... en dan was het de bedoeling dat je de achterste muntjes ervan afgooide. omgooide. Ja. En als je, dat, als je dat voor elkaar kreeg, dan waren die muntjes voor jou. Ja. Maar gooide je ze nou van de voorkant af, dan moest je er net zoveel muntjes bijzetten... als dat je aan de voorkant omhoog. Hok Hokkenbazen noemden ze dat. Dritsen. Dat kan ook wel, ja. Daar noemen ze het Oké, okay. Maar dat spel ken je dan wel. Ja, dan had je zo'n grote bal, zo'n ijzeren bal. Nee? nee? Oh, dan Jij speelde altijd vals, Daar ja. mocht je niet meedoen. doen. had je een beetje hey, een... die ballen schop af en toe, weet je? Had je zo'n ritje met een streepje erbij en lag het wat wat centjes. Als je die ook kon gooien, was die centje die daarnaast lag ook met ja, ja. ja, en het ging met centjes, hè? Oh ja, maar ja. had je geld dan? Jawel, natuurlijk. Ik was, toch niet voor niks, ik was toch niet voor niks ballen, jongen? Oké. Okay. <laughs> Ja, nee, maar uh, wit, uh, betaalden ja. jullie ouders zakgeld of zoiets? Nou, ik zou het echt oh, niet rekenen. Ik, ik heb ja. wat geld toen toe toe zo. Maar dan? En een hoop pekelaan. Er was uh, schuim over waar wij woonden. Er was een man die verhuurde dekzeilen. Dat was Nonde. En die moest de naam op die dekzeilen geschilderd worden met een mal. En dan verdiende ik een guld in de week. Dat deed zo, we een, paar nou, een hoop geld hoor. Ja, dat was een hoop geld. Dat kakken nee, dan uh, een paar, uh, paar ochtenden deed ik dat. Dat was echt. hartstikke leuk. Ja. ja, en geld verdienen. Ja. We gaan uh, rustig naar het einde toe van dit eerste uur. Uh, beste luisteraars uh, van de evacuatie. Na uh, het nieuws, dan gaan we verder met het tweede deel. Dan ja, hebben dan we nog een ik, uur. Ik, ik kan niet gaan, nou, je en ik gaan huizen. En Floor moet weer weg. Maar dan praten we met Maarten en met Klaas verder uh, over de evacuatie. Uh, en nogmaals, wilt u bellen? Kan 57 93 En dan praten we nog een uur over de evacuatie.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 Tico, Tico, tick, oh, Tico, Tico, talk This Tico, Tico, he's a cuckoo in my claw And when he says cuckoo, he means it's time to It's Tico time for all the lovers in the block I've got a heavy date, a date, a tate at eight So speak, oh, Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, coo-coo, but if I'm late, woo woo, the one my heart has gone to may I'm want to wait For just a birdie and a birdie who goes nowhere, he knows of every lover's lane and how to go there For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart, he tells me gently, sentimentally at the start Oh, oh, I hear my little Tico-Tico calling, because the time is right and shades of night are falling I love that not so coo-coo-coo-coo in the clock Tickle tickle tickle tickle tickle top. I've got a date that ain't hard to celebrate with my friend Tickle tickle top. And a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in the face of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally, at the start. Oh, oh, I hear my little Tico, Tico calling to me. The time is ripe. Right, but...